Twee uur, Lodlewin met het NOS-journaal. Opnieuw moet de Amerikaanse president Trump afscheid nemen... van een belangrijke adviseur. Gary Cohn, de directeur van de Nationale Economische Raad... en Trumps belangrijkste economische adviseur, stapt op. Cohn geeft geen reden voor zijn vertrek, maar het is geen geheim... dat hij veld tegen de heffingen is die Trump wil gaan invoeren... op buitenlands staal en aluminium. Net als andere critici vreest Cohn dat de heffingen leiden... tot een internationale handelsoorlog. Forum voor Democratie doet niet mee aan het NOS-verkiezingsdebat... vrijdag op NPO Radio 1. FVD-voorman Baudet wil niet in debat met D66-leider Pechtold... die er volgens hem alleen op uit is om hem te demoniseren. De twee zouden samen met Denk-voorman Kuzu in debat... over een aantal stellingen. Eerder zegde de PVV ook al af voor het radiodebat.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 Goedenacht en welkom bij de vijfde uitzending van het wetenschaps- en geschiedenisprogramma van de NTR. Uitgezonden vanuit het nieuwe radiohuis hier midden in Hilversum. We zijn er de hele nacht tot zes uur en we hebben een prachtig programma met onderwerpen die lopen van algoritmes waarmee je een Rembrandt kan schilderen of een muziekstuk kan componeren. Tot een onderzoek naar de kenmerken van oeroude volksliedjes als Daar was laatst een meisjeloos. We spreken over de aanslag op een hoge Duitse natie, Hans-Albin Rauter... in de Tweede Wereldoorlog, en dat is vannacht precies 73 jaar geleden. Bij de Woeste Hoeven vond dat plaats. En we hebben het over de onbekende heldinnen... van de zwarte Amerikaanse burgerrechtenbeweging midden in de jaren 50. Maar dat is pas in het laatste uur als het alweer licht begint te worden. Genoeg te beleven deze nacht, genoeg om wakker voor te blijven. It drops. dat waren de tranen van Josh Stone... en dat was een cover van de jaren tachtig-hit van Womack Womack. Het is bijna zeven minuten over twee... en we storten ons in de wonderenwereld van de wiskunde. Algoritmes veroveren in rap tempo onze wereld. In de auto staan we constant stil voor een stoplicht... dat bestuurd wordt door een algoritme. Maar het gaat verder. Algoritmes nemen steeds vaker belangrijke beslissingen voor ons. Zoals de aanvraag voor een hypotheek... hypotheek de keuze voor een school voor onze kinderen... Zelfs de keuze voor een partner en het opsporen van kanker... kan zelfs met een algoritme. Donderdag aanstaande zendt Focus TV een reportage uit... die uitzoekt waar de grenzen van deze algoritmes liggen... en of we de uitkomsten daarvan wel blindelings moeten vertrouwen. In de studio zit er Chris Snijders, Hij is hoogleraar Besliskunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven. En verder zit hier maker van Focus Roel Meijer. Roel, wat brengen jullie komende donderdag? Nou, de uitzending gaat over algoritmes en dat is een vrij abstract begrip wat we hebben geprobeerd om heel toegankelijk te maken, om, da om daar iets van te laten zien. Want hoe laat je nou een gekke wiskundige formule zien of wat die teweeg brengt? Dus we hebben uh, een paar uh, elementen gevat die dat heel mooi in beeld brengen. En welke zijn dat? Nou, we hebben een presentator uh, als Rembrandt laten schilderen door een algoritme. We hebben muziek laten componeren voor een andere prestatrice door een algoritme. En we zijn op zoek gegaan naar welke rol algoritmes spelen in ons dagelijks leven en ja, welke invloed dat allemaal heeft en eigenlijk wat moeten we daarmee? Ja, nou, dan komt eigenlijk tot de meest logische vraag. Wat is een algoritme? Je voelt er wel aankomen, denk ik. Ja, een, een algoritme is een, een recept, een rijtje instructies om iets te doen op basis van inputs. Dus als je eten wil koken, dan krijg je een rijtje suggesties erbij. Nou, kook eerst maar dit en doe dan maar dat en aan het eind heb je iets lekkers wat je op kunt eten. En dat is met uh, ieder algoritme werkt dat uh, in wezen exact hetzelfde. Geef eens een voorbeeld van een heel simpel algoritme. Uh, stoplicht. Eén uh, minuut groen, één minuut rood. En uh, dan weer terug naar het begin. En dan een ingewikkeld algoritme? Nou, een ingewikkeld stoplicht. Hè, met sensoren in de weg en van links en rechts komen ze. En dat moet je allemaal in de gaten houden. En uh, nog veel ingewikkelder is... Uh, uh, als je een Rembrandt wil uh, laten schilderen. En uh, mijn eigen algoritme is eigenlijk ook niet zo gek ingewikkeld. Is als je een plekje wat je verdacht vindt op je huid wil diagnosticeren. Ja, want u heeft een, uh, een algoritme ontwikkeld om huidkanker in een vroeg stadium te detecteren. W waarom heeft u dit verzonnen? Uh, ja, in eerste instantie wetenschap. is. Dus ik vond het gewoon uh, leuk en interessant. Ik dacht ook dat het kon. Het is typisch iets uh, ja, wat, wat nou eigenlijk mensenwerk is. Er kijkt een mens naar zo'n plekje. Ik vroeg me af of je dat ook uh, ja, modelmatig zou kunnen doen. En want want ook... steeds meer mensen krijgen huidkanker. Ik geloof dat er 40.000 per jaar zijn. Ja, gaat super hard. Ja. En die lopen allemaal bij de dermatoloog naar binnen. Die zeggen, kijk eens naar dit plekje toe. En uh, die, die, die verstoppen de hele ziekenhuisrouting. Uh, en u dacht van, dat kan anders. Ja, precies. Ja, omdat, uh, uh, ja tenminste, het, het idee was eigenlijk... de huisartsen die zouden daar veel meer van tegen kunnen houden. Maar die zijn eigenlijk een beetje te voorzichtig. Dus die zouden een hulpje kunnen gebruiken... En als je het op je telefoon ook zou kunnen doen, uh, dan kun je dat desnoods in de wachtkamer van de, uh, van de gewone huisarts neerzetten. Of bij de dermatoloog in de wachtkamer en dat uh, scheelt tijd. Wat heeft u ontwikkeld? Um, een appje wat je uh, 15 vragen stelt of 14, weet ik weet niet meer precies, 1 van de 2. Uh, die gaan over dat plekje. Uh, wat voor kleur is het? Jeukt het? Bloedt het? Waar zit het? En nog wat uh, vragen over jezelf. En dan komt uit uh, wat de kans is dat je actinische keratose hebt. Dat is een van de voorstadia van huidkanker. Uh, dan wel uh, basaalcelcarcinoom. En dan gaat er in een groot rood lichtflesje van uh, ga als de, de sodemieten naar de dermatoloog. Nou, het, het, het flitst niet, maar uh, als het er het uitziet, dan is de kleur wel rood. En als het er goed uitziet, uh, groen. En dan is het nog ja, een beetje een, een grijs middengebied. En dat ziet er ook uh, grijs uit op het scherm. Ja, dat klopt. Um, heeft u dit een opdracht van iemand gedaan of is het uw eigen idee? Dat heb ik samen met uh, dermatologen gedaan uh, van het Katharine en uh, later van de Mozak-kliniek. Dus hebben we hebben heel veel uh, patiënten geturfd en al die vragen gesteld en eigenlijk ook nog meer vragen gesteld... om te kijken of er nog andere vragen van nut uh, zouden zijn. Hoe, hoeveel vragen heb je dan gesteld? Uh, precies tussen de 95 en de 40 per uh, persoon. En dat waren vragen uh, waarvan we zeg maar, in de literatuur hadden gezien... dat die wel eens ja, een aanwijzing zouden kunnen zijn. En Een deel daarvan dat bleek ook uh, te werken en een deel daarvan ook niet. Of kwam er gewoon te weinig voor. Uh, dat, uh, dat kan ook wel. Ja, um, um, u heeft deze ontwikkeld. Is dit nu breed geïmplementeerd... Nee, het is uh, uh, zeg maar openbaar uitgerold. Dus het staat voor helemaal niets in de uh, uh, Play Store uh, en ook voor uh, OSX kun je het uh, prima installeren, kost niks. Maar het is uh, niet breed uitgerold. Omdat uh, allerlei partijen allerlei op zich goede argumenten hebben om dat niet te willen. Wat zijn de argumenten? Nou, bijvoorbeeld, uh, die geloven niet dat het werkt. Dat kan één uh, argument zijn natuurlijk. <laughs> dat helpt uh, niet, hè? Kan het nou, uh, die, uh, die telefoon. Uh, hoe is het mogelijk dat hij dat ook kan zien? En dat kan het ook niet zien natuurlijk, maar het werkt wel. Uh, ander argument is als dat dingen fout maakt, en dat doet het, net als mensen, niet vaak, maar dat gebeurt wel, wie moet je dan de schuld geven? Uh, dat is typisch iets waar een ziekenhuis van denkt, nou misschien toch nog maar even niet, hè? want als iemand ons aanklaagt voor, als er iets verkeerds is gedaan, wat moeten we dan doen? Uh, nou, dat zijn er maar twee en er zijn er nog meer te verzinnen. Dat, uh, als ik had gezegd, uh, ik heb iets in mijn telefoon gemaakt en dat uh, neemt de rol van een presentator over, dan ja, had je waarschijnlijk ook niet juichend op de stoel gestaan. Uh, ik wel, ik... maar. Ja, echt waar. <laughs> Nee, maar um, um, is, dit, is dit voor u een, een eenvoudig algoritme? Ja, het, ja, het algoritme, dat, dat is uh, echt uh, ja, super simpel eigenlijk. Je krijgt uh, uh, strafpunten, zal ik maar zeggen, afhankelijk van wat soort antwoord je op een vraag geeft. En hoe meer strafpunten je hebt, hoe groter de kans is dat je uh, actinische keratose of wat betaalse carcinome hebt. Ja, dat, zijn, dat zijn huidkankervormen. Dat zijn uh, voorstadia van huidkanker. Dus het is, het is niet bijvoorbeeld voor hè, de bekendste, melanoom. Dat is een, uh, een onregelmatige moedervlek, zal ik maar even zeggen. Uh, die, die diagnosticeert hij die niet. Uh, dat wordt uh, de volgende stap. En dat is ook eigenlijk uh, een van de redenen waarom het typisch niet een hele arts kan vervangen. Omdat ja, er zijn natuurlijk meer dingen die je zou kunnen hebben. Als je toevallig een uh, ja, nou, uh, uh, eczeem hebt. Of, uh, of gewoon een het is verf, zeg maar. Ja, dat, dat ziet hij niet. Net zoals hij ook niet een gebroken been diagnosticeert. Dus het duurt nog even voor je dat uit kan rollen tot iets breder. En het is bedoeld om de, om, de stap naar de dermatoloog, om de stap naar de dermatoloog wat laagdrempeliger te maken? Ja, en om, om zelf te zien uh, wat het zou kunnen zijn. Want actinische keratose is wel een van degenen die het meest voorkomt. Dus in die zin is het wel nuttig om er naar te kijken. En je zou het ook gewoon in de wachtkamer bij de dermatoloog neer kunnen zetten. Dan hoeft er niet een hele dure dermatoloog naar te kijken. Maar misschien een co-assistent of, of de verpleegkundige. Dat zou ook goed genoeg zijn. Dat is ook een manier om er geld mee te besparen. Dus eigenlijk, u heeft dit vrij... vrij um, wat voor, voor u een vrij eenvoudige um, algoritme losgelaten hierop. Uh, en het, het, het is heel makkelijk toepasbaar in, in, in het dagelijks leven. Maar wordt het steeds meer? Komen er steeds meer algoritmes in ons dagelijks leven? Ja, daar ontkom je niet aan, denk ik. Het, het gaat uh, langzamer dan je misschien zou denken, dit ook. Ja, in principe zou je kunnen zeggen, terecht ook, dat het levens kan redden uh, dan wel geld besparen. Nou, dan verwacht je, uh, dat kost misschien twee weken en dan heeft iedereen dat. En nou, dat blijkt dan uh, niet zo te zijn. Uh, maar ja, dat, dat gaat tijd kosten en uh, ja, over een tijdje dan vinden we dat normaal. Welke, welke, algoritmes, welke apps, welke algoritmes zou je nog meer op de gezondheidszorg kunnen loslaten? Over oh, ongetwijfeld meer diagnostisch werk. Er zijn uh, uh, allerlei pepers in de literatuur die aangeven dat in principe er een, een algoritme zou zijn wat zou kunnen werken. Uh, en heel veel van die dingen die noemen we niet. Uh, voor, voor maagklachten bijvoorbeeld is daar uh, uh, spul bekend. En op allerlei andere gebieden ook. En naarmate er, er steeds slimmere algoritmes komen met steeds meer data, uh, ja dan... Kan het niet anders dan dat uh, ja, in geen tijd hebben we heel veel van die algoritmes die het goed kunnen. Roel, jullie, jullie hebben met Focus hebben jullie, uh, algoritmes onderzocht. Nou, jullie hebben een portret van Rembrandt laten maken. Vertel, hoe, hoe ging dat in zijn werk? Een portret geschilderd als Rembrandt. Ja. Nou ja, we vonden dat heel interessant om te kijken uh, hoe, hoe ver dat kan gaan. Hè? Omdat uh, er steeds, uh, wat Chris ook al zegt, omdat we steeds meer met algoritme te maken krijgen. Nou ja, ho hoe ver gaat dat nou? Nou, dat we dat zelfs in de kunst tegenkwamen, dat vonden wij toch wel uh, verbazingwekkend eerlijk gezegd. Uh, dat algoritme, dat, wordt, dat is in ontwikkeling, dat wordt nog gemaakt. En we hebben dat dus getest op een van onze presentatoren. Omdat we dachten, we willen wel eens zien wat eruit komt. Vertel even, wat, wat was het idee? Een, een schilderij van Rembrandt? Ja. Er is een, uh, het laatste zelfportret van Rembrandt dat hangt in het Mauritshuis. Dat is de basis voor dit algoritme. Dat algoritme kan mensen um, ja, opnieuw schilderen volgens die stijl en op die manier... met zijn specifieke verfbehandeling, verfbenadering en in die compositie. De lichtval, de schaduwen enzovoort, ja, enzovoort. Maar dat moet allemaal wel exact worden ingegeven. Dus er zijn wel wat trucs voor nodig om dit allemaal mogelijk te maken. Het is niet zo dat iedereen zomaar na kan doen. Hij moet echt een voorbeeld hebben wat lijkt op dat schilderij. En dat moet er zelfs heel erg op lijken. Dus Diederik Jekel heeft zijn baard afgeschoren. Ja. Die is gefotografeerd. Nou ja, dat schilderij had dus geen baard. Of dat is gewoon een kaal gezicht. En wij wilden toch proberen om hem in die stijl uh, geschilderd te krijgen. Toen zeiden ze, nou dat kunnen we wel proberen. Maar er is één voorwaarde. Hij moet zijn baard afscheren. Want anders kan dat algoritme niet met zijn baard overweg. Die kan dat niet opnieuw maken. Hij was dolblij... Nou, hij vond dat zelf wat minder in het begin. Dus hij moest daar wel even over nadenken. Maar goed, die Alles voor is iemand die, uh, ja, precies, die daar vrij ver in gaat. Die had zoiets. Oké, okay, als dit een onderdeel is van het verhaal. En dat is het. Want dat laat tegelijkertijd zien wat zo'n algoritme allemaal wel niet kan. Hè. Het kan zelfs Rembrandts namaken. Fantastisch. Alleen, ja je moet dan wel je baard afscheren. Dus het kan niet bij mensen met baard. Dus zijn baard afgeschoren en vervolgens werd hij gefotografeerd... precies met dezelfde draaiing van zijn hoofd... Ja. en dezelfde hoogte en afstand. Ja. Zodat het echt leek op het laatste zelfportret van Rembrandt. Ja, ook volgens dezelfde, met hetzelfde licht. Dus hè, Rembrandt had een uh, vrij eigenaardige manier van belichten. Eigenlijk een atypische manier, die hem ook zo bijzonder maakt. En uh, volgens die manier moest hij ook opnieuw belicht worden. En die foto is uh, naar de schrijver van dit algoritme gegaan in Praag en die heeft die foto ingevoerd en daar zijn algoritme op losgelaten Chris, hoe gaat zo'n invoeren van zo'n algoritme is dat gewoon code stikken? of hoe werkt zoiets nou, over dat specifieke algoritme weet ik het niet maar ik denk het wel, je moet aangeven ja, welke standaarden je in zo'n algoritme wil hebben, dus dat is uiteindelijk gewoon codeerwerk denk ik dat het er zeg maar, uh, grafisch aantrekkelijk uitziet en makkelijk in te voeren, dat kompas, zodra je verwacht uh, duizenden mensen te hebben die het gaan gebruiken. Uh, en ik neem aan dat dit gewoon uh, ja, ouderwets codeerwerk en typewerk is. Ja. Ja, en, ja, en codeerwerk en typewerk, dat is, hoe moeten we dat dan voorstellen? Je uren achter een machine zitten. Nou, uren zal het wel niet kosten, denk ik. Maar het ziet er wel gewoon uit als uh, programmeercode, neem ik aan. Waarbij iemand die weet wat hij doet... Uh, op de goede plekken uh, verschillende dingen aan en uit kan zetten. Ja, en uiteindelijk, wat, wat komt er uit, uit dit bij dit voorbeeld? Nou, Diederik Jekel, geschilderd als Rembrandt. En het is ongelooflijk. Ik vond het ook wel ver verontrustend beeld, hoor, moet je zeggen. Ja. J jij niet? Ja, ik, vond, ik, ik schrok heel erg toen ik het ja. voor het eerst zag. Ik schrok gewoon. Ik denk, hè? Ja. hoe kan dit nou? Ja. Want het is heel raar. Het is een, het is precies. Die twee schilderijen zie je naast elkaar. En je, ja. je, ziet, je ziet Rembrandt, maar je ziet ook niet Rembrandt. Uh, ja. het, het schijnt er doorheen. Het is alsof je twee gezichten op elkaar hebt gelegd. Ja, dat is in, in feite ook wat dat algoritme doet. Hij legt het gezicht van Diederik. Legt die op, uh, uh, of nee, hij legt, ja, hij legt het gezicht van Diederik in dit geval op het gezicht van Rembrandt en maakt van Diederik een Rembrandt. En ja, het is gewoon... Uh, ik wist eerlijk gezegd niet wat ik zag toen ik het de eerste keer zag. Ik dacht, nou... Ik wist ook niet zo goed wat ik ervan moest vinden. Nee, precies. Want wat ik dacht, moet je dit nou... Ja, is dit nou... Wil je dit? He? Wil je Rembrandt gaan imiteren of namaken? Wil je een apparaat wat gewoon met één druk op de knop Rembrandt produceert? Wil je dat? Nou ja, de, de kwaliteit was niet zo goed dat hij Rembrandt gaat, gaat, ja. gaat eruit poepen. Dat, dat, ja. Zo goed was het nou ook weer niet, zou ik willen zeggen. Nee. Het was een goede eerste poging. Ja. Maar, maar als euh, dit het begin is... Ja, precies. Maar waar denk je, waar kan het eindigen dan? Krijg je over, ik noem maar twintig jaar, een, een, een goede um, Rembrandt op een jekel? Nou, dat lijkt me op zich allemaal gewoon te doen. Als je kijkt, uh, de eerste schaakcomputers, die, nou, die wisten alleen de regels... en die werden nog hartelijk uitgelachen door de eerste het beste leek. En uh, nu win je een potje van je eigen telefoon niet meer. En, en ook serieuze schaakgrootmeesters, die leren nu van de computer naar... Dat, dat was twintig jaar geleden ook nog uh, ondenkbaar. Dus ik, ja, ik kan me best voorstellen dat je graag uh, um, iets zou willen... bijvoorbeeld op termijn, laten we zeggen, uh, een Van Gogh... en dan uh, geschilderd met uh, de penvoering van uh, Rembrandt. Nou, lijkt me echt... Uh Fantastisch om te zien wat daaruit komt. Met muziek kan wacht, dat trouwens al. Hè? Wacht even, wacht even. wat zei je nou? Een Van Gogh met de penvoering van een Rembrandt. Ja, ja dus ik wil hebben, uh, weet ik het, zonnebloemen in een, in een vaas. Maar nou eens niet zoals Van Gogh het gedaan heeft, maar zoals Rembrandt het zou doen. Nou, dat lijkt me op zich wel aardig om eens te kijken wat daaruit komt. We hebben een monster gecreëerd. Ja, misschien wel, misschien wel. Nou ja, zolang het beperkt blijft tot schilderijtjes, vind ik dat <laughs> nog niet zo heel erg. Ja. Ja. Maar jullie bent verder gegaan, He? Roel. Je ja. bent veel verder gegaan. Nou ja, We hebben dus ook gekeken bij muziek. Hè? omdat we, dat, uh, we hebben deze twee onderwerpen eigenlijk gekozen om het te visualiseren. Want dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Hoe breng je een algoritme in beeld? Wat kun je ervan laten zien? Uh, dus we zijn ook uh, gaan kijken naar wat er binnen de muziek gebeurt. En daar zijn we ook op een algoritme gestaan dat gewoon klassieke stukken componeert voor orkesten. En um, de bedenker van dit algoritme, die heeft daar twee jaar aan gewerkt... En die komt nu met stukken waarvan hij beweerde... dat dat uh, niet meer van echt valt te onderscheiden. Dus voor, nou, zeker voor mensen die niet echt een muziekkenner zijn... die zullen het verschil er niet zo gauw, gauw uithalen. Maar volgens hem zijn ook echt uh, beroepsmuzikanten. Uh, die zagen het niet, of die hoort het verschil niet meer. Dus wel even voor de duidelijkheid. Er is een, er is een meneer die, die de algoritmes schrijft... Die, die zegt van klassieke muziek hebben we het over. Ja. En die zegt: Ik kan mijn algoritme kan zo componeren zodat je niet hoort dat dit klassieke stuk door een computer is geschreven. Ja, wat hij doet, of wat ze hebben gedaan, is. Uh, het is dus een uh, formule, hè, dat algoritme, een hele lange formule. En um, die, ja, het klinkt bijna alsof het een kind is wat moet worden opgevoed. En zo, dat is de, be de, de beste manier zoals ik het kan uitleggen. Ben je het daarmee eens, Chris? Uh, ja. Zij, zij, wat ze doen is, zij voeren dat algoritme letterlijk noten. En zo leert dat algoritme hoe muziekstukken in elkaar zitten. En zo doorziet dat algoritme op een gegeven moment... zoals ze het zelf zeggen, bepaalde wiskunde achter... De noten. En dat is een beetje, na deze noot komt normaal gesproken die noot. Na deze, de, deze paar van noten komt normaal gesproken deze twee noten. Ja, dat wordt voortdurend getest. Dat algoritme test dat voortdurend. Van, zie ik dat nou goed? Hè? Ik denk dat dit de volgende noot wordt in de muziek. Zie ik dat nou goed? Nou, dat kunnen ze checken. Omdat uh, die muziekstukken bekend zijn, die zijn geschreven. En hoe vaker dat algoritme zeg maar, een juiste voorspelling doet... Hoe, hoe, ja, hoe, wat voor een beter muzikaal gevoel hij krijgt, zou je kunnen zeggen. Ja, maar je, hebt dus, je gooit er honderden muziekstukken in. Ja, 30.000 in dit geval. Oh, ja, je gooit er 30.000. Ja. Ja. Het is nog erger dan ik dacht. Je gooit er maar 30. dat schijnt in muziektermen zelfs mee te vallen. Hoor. Oh, okay. er zijn nee, nog zeg, veel dat valt niet zo. Je steekt er maar... niet op, Chris. Nee, nee, nee voor, bij uh, allerlei algoritmes die beeldverwerking doen... daar gaan uh, miljoenen foto's gaan erin. Ja. Uh, niet uh, een handje vol, dat, uh, dan gaat het niet. Oké, okay. er gaan dus uh, duizenden, tienduizenden uh, muziekstukken gaan daarin. De, dat die, die computer staat er op te pompen en op een gegeven moment komt er iets uit. Ja. En wat hebben jullie gedaan? We hebben dat voorgelegd aan een, uh, jury, aan een jurylid van het programma Maestro, Dominic Zelders. En um, ja, hem er wel bij verteld van, luister, we hebben hier een paar muziekstukken. Sommige zijn gemaakt. Hè, de een is gemaakt uh, door een... Uh, componist, de andere door een algoritme. En kun jij ons nou vertellen wie wat heeft gemaakt? We gaan luisteren. Dat hebben we net gehoord. Wat was dit voor muziek? Dit is uh, gecomponeerd door het algoritme op, uh, ja, voor, op verzoek van ons voor de presentator. Het stuk heet Vuur uh, Elisabeth. Dat was een beetje een grapje. Maar uh, we hebben gewoon gekeken: van ja, hoe snel kan zo'n algoritme nou iets produceren en hoe klinkt dat dan? En dat was gewoon voor onszelf om een idee te krijgen. Nou, Elisabeth heeft contact gehad met de maker van het algoritme. Hij zei ja, wat. Of ze vroeg ook aan hem: wat heb je nodig? Moet ik allerlei vragenlijsten invullen over mijn voorkeur? Hij zei nee. Zover zijn we nog niet. Dat is de toekomst. Dat gaat wel komen. Dat je straks gewoon op basis van jouw eigen uh, ervaringen en jouw eigen karakter per dag of per dagdeel zelfs muzikale stukken voor je kan krijgen. Maar in dit geval moest Elisabeth alleen een aantal uh, voorbeelden geven... van muziek die ze leuk vond. Nou, dat heeft ze gedaan. Wat heeft ze dan opgegeven? bijvoorbeeld? Ja, ze heeft uh, stukken van Chopin opgegeven. Ze heeft stukken van Janacek opgegeven. En um, daarna hebben wij niks meer gehoord en kregen we iets terug. En dat was dit. Oké. Okay. Het is op, op zich een goed stuk. Elisabeth uh, vond het heel erg mooi... En, uh, zeg ik als totale onbenul ja? van ja, ja, ja, ja. muziek? Uh, nee, het is, het, is, ja, het is eigenlijk, als je het hoort, Het zou op het eerste gehoor is het gewoon ongelooflijk dat het kan. Ja, ik haal het er niet uit. Alleen als je het ook aan een professional vraagt, die kijkt daar misschien toch weer iets anders naar, Want zij kijken gewoon met een andere blik en zij zijn daar wat scherper in. Want zij zijn daar iets kritischer over, over wat er uitkomt. Maar het basisniveau, dat is gewoon ongelooflijk. Als je mij ja. vraagt. Ze hebben toch ook wel eens geprobeerd om een boek te schrijven uh, aan de hand van algoritmes. Uh, hoe zou Wolkers de volgende zin uh, maken? Dat werkt volgens mij helemaal niks. Hè? Dat, uh, of, uh, ik weet niet wat er met het boek van Wolkers is gebeurd. Uh, ik weet wel dat uh, uh, er, wordt er wordt geschreven met algoritmen. En dat die teksten vrij onbegrijpelijk zijn. Ik heb ook voorbeelden gezien tijdens de research uh, van dit verhaal. Naar bijvoorbeeld scripts, televisiescripts, die worden geschreven door algoritmen. Die bestaan ook. Er is een algoritme dat heet Benjamin. En die uh, schrijft zijn eigen films. Alleen als je dan. Hele dus slechte films, hè? Je ziet nou ja, het is heel wonderlijk. Ik zou niet eens dat willen kwalificeren. Want het is eigenlijk ongelooflijk dat het, dat het überhaupt dat het kan. En ook als je naar die film kijkt, dan denk je nou, het is absurdistisch bijna. Maar het, het, het gebeurt wel. Ja, je zei van: Dit stuk is nu vuur Elisabeth geschreven. Ja. Uh, hebben jullie dat laten horen aan Dominic Zeldis? We hebben dat aan hem laten horen. En wat zei hij? Wat was Nou, hij week? vraagt zich dus af en hij vraagt zich uh, af van. En ook hij vraagt ook aan Elisabeth: Hoe zou je dit nou kunnen herinneren? En uh, hij denkt van niet. Hij zegt: Het is een mooi stuk, het klinkt goed, maar het is niet. Het heeft niet net nou net niet datgene wat, het, wat een componist kan brengen. Namelijk dat je iets hoort en dat je in één klap weet, hé hey, wauw, dit passie. is fantastisch. Ja, passie, emotie. Dit speelde hij zelf. Ja. En wat hij hiermee wil laten uh, zien... is dat er één ding uh, is wat volgens hem ontbreekt in deze muziek. En dat is uh, emotie. En emotie is iets wat alleen volgens hem een mens... Kan schrijven of in muziek kan leggen. En hij is daar echt. Uh, hij, hij gelooft niet dat, dat, een, dat een algoritme dat kan. Nou, ik zie jou met de mond trekken, Chris. Ja, daar geloof ik geen bal van. Dat is precies wat, uh, wat Schakers zeiden over uh, wat je niet kunt modelleren. Intuïtie, hè, de, die, ja. die, dat diepe inzicht wat ik heb en de computer niet. Ja, dat is een kwestie van tijd, uh, denk ik. Ja, kan dat nu al? Nou, dat ligt aan welk gebied. Hè? Met Schaken hebben we het al lang verloren. Hè? Dus daar is het makkelijk. En uh, ja, ik. ik ik weet onvoldoende maar. van klassieke muziek om te vinden of hier nou emotie in zat of niet, maar wat mij betreft uh, had het gemogen. Ja, ik, ik geloof in iets uh, in jij zei net, rol van uh, over enige tijd kan je op elk moment van de dag ingeven wat jouw gem gemoedstoestand is. Waarschijnlijk, ja. ik ben treurig vandaag. Maak daar maar eens een algoritme van. Ja. Dat, dat is nou, toch maak goed. daar maar, maar eens muziek bij. Maak daar maar eens muziek bij. Ja. Ik, ik hou van uh, Chopin. Ja. En ik ben treurig. Ja. En, uh, en mijn kind, mijn hond is weggelopen. Maak daar maar eens een... Uh, dat zou je in theorie gewoon kunnen krijgen straks. Ja. En een stapje verder is dat je huis dat gewoon al weet. Hè? Dat je dat niet hoeft te vertellen aan je huis. Dat je verdrietig bent. Maar dat heeft je huis al door. Oh. Ja? Ja, als je een beetje sloffend uit de keuken bent uh, gekomen bijvoorbeeld... en uh, ja, op een of andere manier hebben sensoren opgemerkt dat er water uit je ogen liep... terwijl je toch geen ui aan het snijden was... Nou, dan is het langzamerhand een goede gok, denk ik, dat je niet zo'n goede dag hebt. Het zou maar zo kunnen. Ja, waarom niet? En is dit nou een zegen of, of is dit uh, ongewenst? Ja, is heel moeilijk te zeggen. Ik, ik heb zelf het idee dat, dat er vooralsnog nog heel veel te winnen is... met dit soort algoritmes voor het echt vervelend gaat worden. Dus je kunt al snel gaan denken, oh die dingen die gaan slimmer worden dan wij en dan worden wij een soort. Uh ja, een soort bijvangst bij uh, de, de algoritmes die de wereld gaan regeren. Nou, misschien uh, komt het ooit nog zo ver. Maar ik denk dat het echt nog een heel eind achter de horizon uh, ligt. Voorlopig ja. kunnen we er veel mee winnen, denk ik. En Roel? Want je in de uitzending zat ook iets over die hypotheek en over een schoolkeuze. Ja, ja, ja, ja, ja, je waarvan dat... ik het gevoel had, je mikken, Moet een algoritme mijn toekomst van mijn kinderen gaan bepalen? Nou, dat, dat is een beetje de vraag. Of dat is de vraag natuurlijk. Wat willen wij ermee? En ik denk dat dat gewoon een hele belangrijke vraag is bij dit onderwerp. Want je kunt er echt alles mee doen. Maar uiteindelijk zijn wij degene die die dingen inzetten. En wij bepalen waarvoor ze worden gebruikt. En dat is eindeloos. Die mogelijkheden zijn eindeloos. Dus de grens van wat ze kunnen doen, die ligt gewoon bij ons. En eigenlijk wordt, is dat een debat wat veel meer gevoerd zou moeten worden. Want wat je, daar hoor je eigenlijk nooit iemand over op dit ogenblik. En dat is wel heel belangrijk. Want wat, wat zouden, welk debat zouden we dan moeten voeren? Wat, wat willen wij dat wat, een algoritme grenzen? voor ons regelt? Mag een algoritme mijn hypotheekhoogte ja. bepalen? Ja. Of de schoolkeuze van mijn kind? Die vraag stellen jullie Als hij dat beter doet... Waarom zou je dat dan niet doen? Nou, jullie hebben een voorbeeld van iemand geloof ik, die moet 2,5 dag reizen... naar, naar de dichtstbijzijnde school. Drie uh, uur. Ja. ja, klopt. Wat ik en, al vrij uh, veel vind. Ja, klopt. En, en dat laat eigenlijk... Uh, dat is wel een interessant voorbeeld. Uh, dat laat eigenlijk zien dat er... wat er gebeurt als je dus niet aan de uitkomst van een algoritme houdt... Uh, dan krijg, werk je toch een gevoel van onrechtvaardigheid in de hand. In dit geval gaat het om een meisje... die uh, werd door een algoritme op een... Uh, op, zij moest kiezen naar welke uh, school zij ging. Stond, uh, zij ging naar het voortgezet onderwijs. Dat is een hele moeilijke keuze. Een hele belangrijke keuze voor heel veel kinderen ook in Amsterdam. Heel veel ouders zijn daar heel erg druk mee. En wat gebeurt er? Het algoritme plaatst dit meisje op een ja, onmogelijke plek voor haar. Zij wilde gewoon absoluut niet naar die, naar die school. Terwijl dat algoritme scoort... 97, meer dan 97 procent. Krijgt meer dan 97 procent van de kinderen... op een plek van, op een van de plekken van de voorkeur. Dus dat meisje was de Sjaak. En ja, die heeft toen toch geprobeerd van... joh, mag ik niet alsjeblieft toch naar een andere school toe... waar ik wel graag naartoe zou willen... en het commentaar wat zij te horen kreeg... nee, sorry, we houden ons aan het algoritme. Computer 6 no. Ja, je komt hier niet in. Dus voor dat kind zat er niks anders op... dat als ze naar een leuke school zou moeten... dan zouden ze gewoon drie uur moeten gaan reizen nee. naar een ander dorp. Dus dat deed zij ook. Zij komt daar vervolgens op die school, in de klas met een aantal andere kinderen... voor wie het algoritme ook geen plek had. Of een hele slechte plek, of geen plek. En na protesten van ouders wordt voor een aantal van die kinderen... toch door menselijk ingrijpen achteraf een verschil gemaakt. Zij zeggen, wij gaan jullie toch op een school van jullie voorkeur plaatsen. Nou ja, dat is voor de achterblijvers niet uit te leggen. Nee, maar het lijkt me wel de gewenste wereld. Dat als het algoritme fout is, dat de mens kan ingrijpen... om het weer juist te maken. Of het verkeerd. Ja, allicht. Kijk, dit lijkt me overduidelijk dat nou die 97% was misschien geweldig... maar die 3% was echt verschrikkelijk. Ja, daar moet je dan natuurlijk als, als mens erachter gewoon wat aan doen. Ook omdat in dit voorbeeld is het heel duidelijk dat je er iets aan zou moeten doen. Het wordt pas echt lastig als je het, het goede antwoord niet echt weet. Dus een, een computer stelt een diagnose, een medische diagnose bijvoorbeeld... of stelt een behandelplan voor, maar ja, we weet eigenlijk niet welke het beste is. Ja, dan wordt het nog ingewikkelder. Aan. Nou, we zullen het allemaal zien. Komende donderdag is focus... Chris Snijders en Ron Meijer, heel erg bedankt voor de Contestudio. De muziek lijkt gecomponeerd te zijn met een algoritme op een ouderwetse Commodore 64, maar het is natuurlijk krachtwerk met autobaan. Het nummer stond op de gelijknamige LP, Autobaan uit 1974, en werd opgenomen in het boek Duizend en Platen die je gehoord moet hebben voordat je sterft. Focus met Hein Hofman. Ja, volksliedjes, het klinkt als iets uit lang vervlogen tijden. En misschien als je wat ouder bent, ken je er nog wel een paar. Altijd is Kortjakje ziek of Daar was laatst een meisje loos. En we hebben natuurlijk ook de Sinterklaas liedjes, want dat zijn ook volksliedjes. Onderzoeker Berit Jansen heeft duizenden van die Nederlandse... van die typisch Nederlandse volksliedjes bestudeerd... en bekeken hoe die liedjes nou eigenlijk in de loop der tijden zijn veranderd. Berit, welkom in de studio. Berit Jansen, u hebt onlangs gepromoveerd. Wat is de titel van het proefschrift? Uh, behouden of verloren door overlevering. Dus het gaat om het, hoe liederen veranderen door de mondelingenoverlevering van volksliedjes. Zullen we nog gelijk gaan zingen? Ja, we kunnen nog een keer proberen. Daar was een zijn meisjeloos. Oké. Okay. Daar, daar was laatste meisjeloos, die zou gaan varen, die zou gaan varen. Daar was laatste meisjeloos, zij zou gaan varen als lichtmatroos. Ja, dat is één variant van de tekst, inderdaad. Ja, maar dat was nog niet gezongen, hè? Oh nee, dat is. <laughs> maar geloof me, <laughs> dat is ook niet heel erg uiteraard dat ik echt ga zingen. Okay. Maar nee, we hebben natuurlijk ook nog. Altijd is Kortjakje ziek, hè? Altijd is Kordjakje ziek midden in de week, maar zondags niet. Zondag gaat zij naar de kerk met een boek vol zilverwerk. Altijd is Kortjakje ziek midden in de week, maar op zondag niet. Het ging toch over een hoer ook? Ja, ik weet niet precies wat het verhaal is achter dit lied... maar ja, inderdaad, het, was, uh, het is niet uh, een ja, heel zuiver lied. Heb ik, ja. Nou heb ik me ontzettend voor schut gezet met liedjes zingen... maar wat kunt u hier nou uit opmaken? Ik ben geïnteresseerd in de variatie van de melodieën van de liedjes. Dus um, uh, als, als het uh, bijvoorbeeld... Uh, Altijd da, is, is eigenlijk, um, dat is een heel bekend melodie... dat is ook bekend in, ja, met andere teksten. In Duitsland dat is het een kerstlied, dus... Ja, het is uh, heel verbreid. En um, eigenlijk wat mij interesseert is waarom zijn dan bepaalde liedjes wel behouden en andere niet? En waarom zijn dan bepaalde versies ook behouden? Want er uh, zijn ook wel van, daar was eens een meisje heb je bijvoorbeeld echt, als je de, de verzameling van liedjes met die ik heb gewerkt van het Meertens Instituut induikt, dan hoor je echt heel erg verschillen. En dan denk je, goh, waarom is daar. Nou deze variant minder bekend eigenlijk dan een andere. U bent het Meertens Instituut ingegaan. Mm -hmm. he, en het Meertens Instituut is het, het onderzoekt... en documenteert de Nederlandse taal en cultuur. Ja. Als ik het goed mm -hmm. doe. U bent niet van Nederlandse origine... U? Nee, ik ben Duits inderdaad. Eerst... Wat bezielt iemand om in het Meertens Instituut... dan <laughs> Nederlandse liedjes te gaan onderzoeken? Um, het was een project... Uh, of was echt een vacature waarop ik heb gereageerd. en Het was eigenlijk uh, lopend onderzoek aan het Meertens Instituut. Zij wilden graag... Um, eigenlijk uh, computationeel onderzoek doen... naar hun liedjes. Uh, ze wilden graag bestuderen... wat kunnen we met computers doen... om uh, bijvoorbeeld het ordenen, vergelijken... van melodieën echt, uh, te automatiseren... en misschien nog achter verbanden te komen... die we van, van hand niet kunnen vinden omdat het zoveel verschillende melodieën zijn. Ik, ik stel me het Meertens Instituut voor, ja, ik, ik weet eigenlijk niet maar ik, een, een heel stoffig instituut met een heleboel, met een met, databases, met een heleboel liedjes. Klopt dat? Op, op oude grammofoonplaten in de computer. Hoe, hoe, is, hoe moet ik het me voor zien? Ja, het imago, imago van het Meertens Instituut is inderdaad uh, best wel stoffig, ja. Maar uh, um, uh, het is uh, ja, het, natuurlijk. die dat um... Klopt dat niet? Nee, oh. nee, zeker niet. Nu is het instituut verhuisd uh, samen met andere instituten... naar het centrum van Amsterdam. Um, en het heeft echt, uh, echt een facelift ook nog gekregen... door nu in het nieuwe gebouw met andere instituten samen te zitten. Samen uh, ook een heel um, sterke poot uh, richting digital humanities te hebben. Dus echt met computers uh, onderzoek te doen. Naast natuurlijk de traditionele onderzoekmethodes... naar geesteswetenschappelijke data. Ja, um. Welke data zijn er opgeslagen bij het Meerdersinstituut. Nou, geef ze een paar voorbeelden. Er um, zijn dus uh, bijvoorbeeld ook dialectkaarten... waar je veel onderzoek naar werd gedaan. Uh, ik heb me daarmee echt helemaal niet bezig gehouden. Maar we hebben dus ook... Er is eigenlijk ook een traditie om te proberen te kijken... van wat zijn verspreidingen over de kaart van Nederland heen. Uh, dat is ook dus voor de melodieën gedaan. Dus uh, door um, uh, een van de um, grote onderzoekers... Uh, aan het meestje schoot uh, Louis Grijp, was ook zo'n uh, idee dat je een zingende kaart hebt. Dus uh, dat kan je ook in de liederenbank zien als je dan online gaat um, en op uh, een bepaald lied klikt, dan kan je dus uh, zien hoe verschillende versies van een melodie um, over de kaart verspreid zijn. Dat is de liederenbank. Mm -hmm. nou, ik kan me zo voorstellen dat daar al die liedjes in verzameld zijn. Ja, en dat precies. was jouw werkgebied. Ja, inderdaad. Dus ik heb uh, de liederenbank zelf is echt dat zijn echt honderdduizenden um, uh, ja eigenlijk um, database. Um, Um, uh, items. En ik heb eigenlijk dan gewerkt met een heel klein deel, als je het zo bekijkt. Dus ik heb vooral gewerkt, natuurlijk, met uh, liederen waarvan um, echt ook notatie beschikbaar is. Dus dat niet van alle van, van de. Um, er zijn ook veel liederen ingevoerd waar we alleen weten: het is een lied, maar we weten niet op welke melodie het werd gezongen. Um, en ik heb me dus bezig gehouden, vooral met de melodieën die um, tijdens um, het uh, onder de Groene Linden project uh, werd opgenomen de onder andere Aten Doornbos. Dus, uh... wat, wat is dat, het Onder de Groene Linden project? Uh, dat was een radioprogramma um, waar um, hij eigenlijk uh, mensen vroeg: uh, kennen jullie oude liederen? En die dan uitzond. En welke periode hebben we het dan? Uh, het, is, het begon in de jaren 60 en uh, hij is toch gegaan tot de jaren 80 van de laatste eeuw. Dus die heeft duizenden liedjes uh, verzameld? Ja. Nou, hij, en er... ander. Mm -hmm. hij en ander. Zullen we eens even een paar laten horen? Ja. Daar was laatst een meisje los, die zou gaan varen, die zou gaan varen. Daar was laatst een meisje los, die wou gaan varen al voor matroos. Daar was laatst een meisje los, die wou gaan varen, die wou gaan varen. Daar was laatst een meisje los. Die bouwen zonder boer met troost. We hebben dus drie keer daar was laatst laatste meisje loos gehoord, in nogal verschillende variaties. Ja, ik, ik hoor de variaties wel. Eh, maar maar wat, wat kunt u hieruit opmaken? Wat, kunt, ja. uh, wat ik nou eigenlijk heb naar is uh, per uh, fragment eigenlijk uit zijn melodie. Dus uh, als je het begin hebt, dan is eigenlijk de heel bekende variant, Daar was eens een meisje loos... Uh, maar we hebben dus net ook gehoord dat er verschillende versies bestaan, zelfs voor dit eerste stukje van de melodie. En ik heb dan eigenlijk uh, zo'n zo stukje genomen en dan gekeken, komt het in andere varianten voor, ja of nee? En als het dan vaak terugkomt, dan is het dus kennelijk stabieler als ik het noem. Dus dan wordt het door meer mensen onafhankelijk van elkaar gezongen op dezelfde manier. En is dat geografisch dan, dan geordend of hoe werkt zoiets? Ik heb uh, voor mijn proefschrift niet echt naar de geografische samenhang gekeken. Ik heb wel een, een, een kleinschalig onderzoek gedaan. En ik zag inderdaad wel dat er uh, ja, wat je zelf verwachtte, dat um, varianten die dicht uh, die uit dezelfde regio komen ook meer op elkaar lijken over het algemeen. Ja. U heeft duizenden liedjes geanalyseerd. Hoe heeft u dat gedaan? U bent computer ik probeer het nog één keer. Ja. Computationeel muziekwetenschappen. Ik had er nog zo op geoefend, dat <lacht> gaat gewoon mis. Excuus. Wat is dat? Ja, dat uh, wil eigenlijk zeggen uh, dat uh, ik dus niet van hand alle liederen uh, geanalyseerd heb. Maar ik heb uh, de computer de werk laten, mijn werk laten doen. Uh, maar dat ging natuurlijk dan het werk vooraf af dat ik eigenlijk dan uh, moest verzinnen... hoe ga ik nu bepalen dat zo'n fragment voorkomt in een andere variant. Dus de computer uh, moest dus de instructies krijgen om, ja. om, deze, om, om deze beslissing te kunnen nemen. Heeft heeft dus allemaal uitgeschreven... Op allemaal noten genoteerd? Nee, dat is dus voor mijn tijd al gedaan. Maar oh, is gelukkig. Het? Ja, dat is dus door Aardedorn zelf en maar ook door veel, heel veel projecten later op het Instituut echt allemaal. Uh, eerst uh, naar een omgezet, die opnames. en dan gedigitaliseerd, dus echt op, ja, opgeslagen in een format dat, uh, ja, dat computers daar makkelijk uh, mee los kunnen. En u heeft die computer dus laten pompen en die is, die is ermee aan de gang gegaan. Mm -hmm. En wat komt er dan uit? Um, ik heb, um, ja, ik, mijn, mijn interesse was eigenlijk... zijn die verschillen um, tussen liedjes... Um, of het mate, de maat van stabiliteit. Is dat iets wat je uh, kunt voorspellen... op basis van de, van de melodieën zelf... van de eigenschappen van de melodie zelf. Um, en ik heb um, daarbij um, verschillende hypotheses getest. En eigenlijk is daar naar boven gekomen... dat um, uh, vooral um, de... Um, hoe lang een zo'n fragment is. Dus als je een echt een... Um, als daar was eens een meisje los, als er echt heel veel noten aan te pas zouden komen... dat het dan minder stabieler zijn. Dus dan zou het meer veranderen. Zouden er zouden meerdere verschillende varianten bestaan van, van dit fragment. Um, de positie in een melodie is ook uh, in, in, um, uh, belangrijk. Dus... Uh, Iets uh, wat vroeg in melodie voorkomt, dat wordt blijkbaar makkelijker onthouden. Dus vaak zijn dan die uh, fragmenten ook het stabioos die in het begin van een melodie zitten. En ook herhalingen van zo'n fragment binnen een melodie kunnen helpen om een melodie beter te kunnen onthouden. Dus dat is ook het geval bij dit eerste fragment uit daar was eens een meisje loos. Want dat wordt eigenlijk in heel veel varianten in ieder geval. Het stukje da da da ba da da, dat komt dan later nog een keer terug. U heeft gekeken van hoe stabiel is zo'n zo zo melodie. Mm -hmm. en, maar wat, wat, wat, wat hebben we daaraan verder... Um, het uh, is eigenlijk onderdeel van het uh, ja, interesse in uh, culturele overlevering. Dus wat uh, overleveren mensen aan elkaar? Ja. Um, en welke um, onderdelen zijn ja, van wat, wat van cognitieve vaardigheden maak, maken we eigenlijk gebruik om uh, melodieën of teksten of ja, wat dan ook te kunnen overleveren? Dus dat is eigenlijk een, een bijdrage aan, aan uh, dit onderzoek. Wordt dat nog steeds gedaan eigenlijk? Ja, zijn, uh, voor de melodieën, voor deze specifieke uh, set van melodieën is het eigenlijk nu afgerond met mijn onderzoek. Maar er zijn natuurlijk wel um, ja, zijn andere um, uh, groepen die bezig zijn met bijvoorbeeld. Um, uh, ja, popmuziek, wat, wat, zijn, wat zijn daar dingen die steeds weer terugkomen? Dus uh, het onderzoek gaat wel verder... maar dan misschien of met andere liederen, met andere genres. U heeft, uh, hoeveel liedjes heeft u eigenlijk geanalyseerd? Um, dat waren 1700... Uh, zo. Ja. We hebben er nu twee uitgepakt. Daar was laatste loze en altijd is Kortjakje mm -hmm. wat, wat kun je. Wat, en er zijn er nog een heleboel, natuurlijk, waar, waar de meesten van ons nooit van hebben gehoord. Ja, er zijn echt uh, liederen die zijn verloren gegaan met de generatie die het toen zong in de jaren 60, 70. Um, dat had dan. Volgens de mensen zelf ook te maken daarmee dat ze de teksten niet geschikt vonden. Um, dus het zijn echt uh, vaak verhalende liederen. Dat is ook uh, ja, iets waar, waar eigenlijk Ate Doornbos vooral geïnteresseerd in was. Um, en de, de verhalen die zijn vaak, uh, ja, vonden ze niet zo pas, passend voor, voor kinderen om, om aan hun voor te zingen. Geef eens een voorbeeld? Nou, het gaat vaak daarover uh, dat. Uh, ja dat jonge mensen... voordat zij getrouwd zijn. <lacht> uh, <lacht> dus deze soort van uh, verhalen... waar we nu weer niet van zouden opkijken. Maar, maar die werden dus... Die, die, die werden niet geschikt bevonden... voor, voor de mensen. Ja. Maar die werden, ook, die werden wel doorgegeven. Het is gewoon een soort oral history van de muziek. Nou ja, die werden dus... Um, in, rond 1900 werden ze heel veel gezongen. Dat waren vooral... Nou ja, dat zijn ook uh, heel veel verhalen... die je dan in de liederenbank tegenkomt... waar mensen dat, deze liederen zongen. Dat was dan bij het veldwerk of ja, als, als ze aan het werk waren, als ze sociaal uh, bij elkaar waren... dan hebben ze deze liedjes gezongen. Maar die generatie, die was dus um, ja, ergens jaren 30, 40 of zo... hadden ze dan kinderen. En toen, ja, voor, voor hun kinderen vonden ze het dan niet uh, de, um, ja, wat, wat zij hun wilden voorzingen. Dus er zijn maar weinig liederen eigenlijk gebleven. Zijn er nu nog liedjes die wij nog steeds zingen dan? Nee, dat zijn dus die voorbeelden die ik noemde. Maar er zijn ook. Het uh, zijn er maar een enkele. Ja, er zijn inderdaad uh, weinig liederen um, uit die, uh, van die 1700 waar, waar dan, ja, die nog echt uh, bekend zijn. Ja, want mijn kinderen. Ik, ik, ik schat zo dat mijn kinderen er geen één van kennen, eerlijk gezegd. Ook niet die, uh, diegene waar we het over gehad hebben. Misschien de Sinterklaasliedjes wel, hè? Ja, maar zeg het maar. Wat zijn de Sinterklaasliedjes er ook bij betrokken? Welke ja. Sinterklaasliedjes zijn dan bekend? Um, daar wordt aan de deur geklopt. Hard geklopt, zacht Klopt. Ja. En, uh... Wie zou dat zijn? <laughs> ja, dus dat, dat als voorbeeld, ja. Oh, dus die zitten um, er ook nog bij? Die zitten er ook wel bij, maar. Um... Uh, ze zijn uh, daardoor dat uh, de verzamelaars eigenlijk vooral geïnteresseerd waren in die verhalen liederen, zijn ze een beetje eigenlijk uh, waarschijnlijk iets minder vertegenwoordigd in de database dan, dan ja, eigenlijk ja, in het geheugen van, van mensen nu. Ja. U zei van er waren een aantal dingen. U keek van hoe stabiel ze zijn, mm -hmm. uh, dat, het, dat ze vooraan in, het, in de in het ritme kwamen. Mm -hmm. wat, wat, wat is daar dan op te maken? Dat is gewoon het geheugen van mensen. Hoe doe je ja. dichterbij? Dat is inderdaad waarin, waarin ik eigenlijk geïnteresseerd ben. Wat uh, maakt het voor mensen nu makkelijk om iets te onthouden? Dus dat gaat dan, ja, komt dan in de buurt van ook zo'n onderzoek... wat dan uh, gedaan is, ook uh, onder andere hierbij beeld, beeld en geluid uh, over um, hoeks. Dus wat, wat is eigenlijk in een popmelodie? Wat is daar het, hetgene wat het uh, makkelijkst in het geheugen blijft hangen? Wat wordt het snelste uitgepikt? gepikt? Het refrein, kan ik me zo voorstellen. Ja. Wat, wat meerdere malen herhaald wordt. of, of zie ik het Ja, meer... inderdaad. Dus dat is ook iets voor wat, wat ik heb geïnteresseerd. Gevonden. dat is inderdaad dus fragmenten die meerdere keren in de melodie herhaald worden, dat die eigenlijk uh, inderdaad makkelijk on te onthouden zijn. Ja, en er was nog een derde uh, uh, uitkomst van uw onderzoek. Nou ja, ik had, dus, uh, ik had uh, vijf hypothesen getest. Um, dus daarvan is één, um, uh, hoe lang zo'n melodie is, wat ik had genoemd, uh, de positie en ook of, of ze haald worden. Uh, en de uh, vierde hypothese heeft te maken met uh, verwachtingen. Um, dus uh, dat is eigenlijk, ik kom daarop neer dat wij um, in het algemeen verwachten dat in een melodie niet gekke sprongen zijn, maar dat uh, de, de noten een beetje bij elkaar in de buurt liggen, dus... Da da da. Dat is dan ook zo'n zo, zo stukje heel en, verwacht. Uh, en dan heb je niet iets uh, opeens de... van. Uh. Je ja, hebt niet precies, tussen. Dat ja. kan niet. Dat is uh -huh. logisch moet het in, in het in het liedje liggen. Ja, inderdaad. Dus dat wordt ook makkelijk onthouden. Want uh, ja, je zou kunnen verwachten. Dat had ik. Ik was echt bij deze hypothese erg onzeker, want ik dacht ja, misschien is ook juist dat uh, rare, gekke toontje iets wat dan heel erg uh, ja, soort van de, de uitsteekt en waarom het dan misschien juist makkelijk is uh, om, om dat te onthouden. Maar dat is dan eigenlijk willen we graag iets wat een beetje lekker loopt. Inderdaad. Ja. Um. Uh, mijn ouders zijn de laatste geweest die deze liedjes zingen. Mijn kinderen kennen ze niet meer. Uh, betekent dat het nu helemaal afgesloten is? Uh, of, of komt dit ooit nog naar voren? Uh, de liederen zelf. Um, nou ja, ik, ik denk dat er wel liedjes zijn. Bijvoorbeeld ja, op die in... Sinterklaasliedjes dan. Ja, uh... of ook. Uh, ja, ik weet niet. Daar was zijn een Meisje los, Is dat wel iets wat. Uh, je ja, kinderen nog zingen? Nee, nou, dat uh, denk ik toch nee. niet. Ja, ik, ik, denk, ik denk niet dat ik het ooit gezongen uh -huh. heb. Maar ik, ik, ik uh, Misschien dat ik het weet. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik het weet. Maar ik zong het ook verkeerd, volgens mij. Omdat ik de eerste twee regels wel goed had. Precies wat u zegt. Uh -huh. daar, naarmate het einde vordert. ga je een beetje gokken wat er nou in terecht ja, komt. Ja. Um, maar de Sinterklaasliedjes blijven, is, het, is er een schat wat verloren gaat doordat het niet meer gezongen wordt? Um, nou, ik zou zeggen, uh, ja, cultuur verandert en dat is het mooie daarvan. En het, uh, het is heel mooi ook dat uh, die cultuur uh, van deze liedjes um, ja, is vastgelegd, want anders zouden we geen weet meer daarvan hebben en het is echt prachtig ook voor, voor onderzoek, om verder onderzoek op te doen. Um, maar ik denk dat er um, gewoon ja, altijd iets nieuws voor in de plaats komt. Voor wat verloren gaat. Dus dat, uh, wat ja. is hiervoor in de plaats gekomen? Nou ja, Ik bedoel, ik zing met mijn dochter ook heel veel kinderliedjes. En er uh, zijn ook uh, steeds uh, liedjes, rijmpjes... die kinderen met elkaar zingen en spelen. En dat blijft, uh, ja. denk wat, ik. Wat is dan het moderne? Daar was laatst een meisje lood, loos. Nou, misschien zijn het dan meer de, de, de YouTube-memes uh, of zo. Ik o, denk dat ze... Ja, Welke zingt u met uw dochter dan? Nou ja, ik weet niet. Dat, dat, ik zing nu geen uh, YouTube-liedjes met mijn dochter. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat dat dan echt in de plaats is gekomen van, uh, ja, van sommige van die uh, oude liedjes. Dat misschien ook de functie die toen deze liedjes hadden, samen met elkaar eigenlijk dingen delen, verhalen delen, dat dat wordt overgenomen door andere mogelijkheden die we vandaag hebben. En Bert Jansen, bedankt. Ik denk dat ik nooit meer normaal naar een volksliedje zou kunnen luisteren.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 In zich heeft om een modern volksliedje te worden. Bluff zingt samen met Gijke Arnaert, en dat is de voormalig zangeres van Hoeve ik... over Zoute Landen. Mooiste zin? Wat je vertelt houdt me nuchter en warm. In het volgende uur duikt journalist Tom Rooduin in de geschiedenis van een toneelstuk. waarin de VOC-topman Jan Pieterszoon Koen als een moordlustige despoot werd afgeschilderd. En we hebben een wakkere wetenschapper, Marcia van der Zande. Zij vertelt vanuit Florida over haar onderzoek... naar de lange termijn impact van de mens op het tropisch uh, oerwoud. En uh, als u geen genoeg krijgt van Focus... dan kunt u alle gesprekken van vandaag en de afgelopen weken terugluisteren... op nporadio1.nl slash radiofocus. Blijf vooral verhuisden naar Focus, tot zo.